De 5 minuten van Psychic. Ja, dat ben ik vandaag, hè? U weet wel, Tolly. Um, ik ga weer eens even terug naar de rubriek waar ik ooit mee begonnen was. Namelijk uh, de Nederlandse top 40, 40 jaar geleden. En als we dan een kijkje nemen in de week van uh, 22 oktober. dan zien we dat toch nog steeds die gekte volop uh, bezig was. Er stonden maar liefst zes nummers van de film Grease in de top 40... waarvan er zelfs drie in de top vijf stonden. Dat is toch ongekend, hè? Het nummer uh, één hit, de nummer één hit, die uh, kwam ook uit de Grease film... en dat was Hopelessly Devoted to You. En die stond er inmiddels op die 22 oktober... al zes weken maar liefst in op die nummer één hit... Nou, dat verdient wel om weer even opnieuw gedraaid te worden. 40 jaar terug naar deze datum. Hopelessly devoted to you. Oh. het toch niet gebeuren dat ik gewoon tijd over heb in mijn vijf minuten. Heb je tijd over? Ja, hè? Of gaat niet de moment die klok? Ik kijk even naar uh, Ruud. Nee, nog lang niet naar de... Hoe bedoel je ik nog, nog lang? Het is nou, nog toch lang. maar vijf minuutjes? Ja, maar ik weet het niet wat dit nummer was, maar ik... Het is een hele... Wow. Ja, hij is al klaar. Dus nou, nou ja, zeg. Ja. Dat is toch ook wat? Nou, je bent erbij. Maar gaan we even nog om Sandy roepen gewoon. Hoppa aan ons het schelen. We zijn, eh, we zijn er al, hè? We zijn er al, hoor. Ja, nou, ja. dan gaan we kijken volgende week wat er dan op dat moment in die top 40 ja. nog staat. Zal ook nog wel veel grease zijn. Nou, bedankt voor de vijf minuten. Gaan we dan, hoor. Gaan we weer gewoon verder met het programma. Boing, boing, boing. Dat was het. was dit weer uh, van een uh, bandje dat we eigenlijk al uh, een hele tijd kennen, want uh, zij waren oorspronkelijk, uh, ja, ze hadden een hit met de uh, Backstabbers, dan weet je het wel waarschijnlijk, hè? toch? Ja zeker, ja, ah. ja. Dus het was een, een nieuw uh, plaatje van de OJ's, ja. En, Echt waar? Ja, en het nummer dat heet Above the Law. Oh, dat had ik nooit verwacht dat dit van de OJ's was. Nou, dat is het echt. Nou, nah, ongelooflijk. Leuk, hè? Ja, heel ja. leuk. Ja. Ja. Wanneer Allo, gaan we weer de artiest in het licht doen? Of? Uh, uh, ja, na de volgende plaat. Oké, okay. ja. daar dus zet ik alles nee, Ik spaar. doe eerst deze nog even. Ja? ja. The god of Oh, jee. Oh, jee. bring oh, you oh, Crazy Man of and Brown. Water Brown. Fire. Ja, ja. Lekkere plaatjes zijn dit. He, de, zijn lekkere plaatjes gewoon. He. The Crazy World of Water Brown dus. Uh, uit de jaren zestig. En Fire. En ehm. Uh, ja. dat nou, het was geen Max Verstappen die hoor, Maar wat was hij weer bezig gisteren, he? Die Max. wel. Niet normaal. Ik zie weer bezig. Niet normaal. Oh, jongen, wat heb ik genoten. trouwens? Lekker, hè? Van de 18e naar de tweede Duus plaats. Uit Zandvoort. Ja, zeg het maar. Van onze razende reporter Joop van Ess junior. Ja. Zou die er zijn, denk je? ik uh, Joop! Joop, Joop! Ja, ja, daar is hij. Ik hoorde hem. Is, ja? In ja. vol ornaat. In uh. vol ornaat. Kijk het nou. Niet vol ornaat. Want ze hebben een klein stukje bij je weggehaald, toch? Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Je bent een klein stukje kwijt, toch? Wat een stukje bot, zeg je dan netjes. Ja. Nou ja, ja dat mag is jij heel suggestief, Dolly. Wat je, ze hebben een klein, klein stukje bij hem weggehaald. En denken al die vrouwen dat hij een klein stukje heeft? Nee, dus hij weggehaald. zegt ik ben in volle ornaat. Maar ja, dat, dat is niet meer zo. Ja. Joop, Joop, let me niet op haar hoor. Let maar op mij. Ja. Veel beter. Ik stel tenminste verstandige vragen. Hoe was je weekend? Ja, nee, ik vroeg nou, helemaal niet. Goed. Ruudvaar neem je elke week weer mee. Dus ja, ik snap het ook niet. Ja, ik, ik probeer de buiten te houden, maar het lukt gewoon niet. Het is net in je hoofd, hij is steeds die voet tussen de deur. Ja. Hey, weet je wat ik kan doen, Joop? Ik kan gewoon dit doen, zo. Kijk, nou is ze weg. Oh! Oh! oh! Nou, ik vind het best, hoor. Ik ga wel lekker een spelletje spelen. Met de vinger. Weer niet. Kleine beweging. Ja. Nou, vertel, Joop, wat heb je allemaal uitgesproken dit weekend? Nou ja, niet zo gek veel. Ik ben donderdag geopereerd. En ik kon niet echt veel doen. Ja, ik kon wel wat doen, maar ik kan het niet opschrijven. typen dat, uh, dat is verschrikkelijk moeilijk met één hand. Ja, ja. Ik heb het wel geprobeerd, maar... Je krijgt een verschrikkelijk uh, vermoeide rug, schouder en arm van, van. Ja. de andere arm dan. En dan ga je die overblasten. Dat moet je ook natuurlijk niet doen. Nee. Maar goed, uh, uh, uh, ja, ik ben in ieder geval, nou moet ik even mijn agenda erbij uh, pakken, if you don't mind. Ik ben er, uh, zaterdag ben ik in ieder geval uh, met uh, Frank Fink in Laurel Harten die keer getrokken. Ja, dat klassiek is uh, van de Sixties Party, hè? Ja, Sixties, uh, geweldige muziek gedaan, daar ja, heerlijk, was het ontzettend leuk om te doen. Uh, ja, en we gaan dat vaker doen, dat hebben we met Ron afgesproken. dus oh. uh, uh, Dan ben jij als skedder ook van harte aanwezig, met, van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn natuurlijk. Oh, dat lijkt me dus, leuk. Uh, ja. Ja, ik niet. Dat lijkt me geweldig. Nee, jij bent niet van de 60s. Nee, je, je bent geen kenner ook. Nee. En ik zeg de verkeerde dingen. Ja, <laughs> En je bent niet van de 60s? <laughs> ik wel, ik ben, ik ben een product van de 60s. Nee. Echt wel? Je bent misschien gemaakt in de 60s, maar. Nee, de bedoel... geboren. Oh, geboren. Gemaakt in 59. Ja. ja. ja. Nou, Telt nou, niet het mee. Goede, uh, nee, ik blijf wel weer thuis ja. hoor. wens jullie ja, veel plezier. Goed, uh, we hebben dus ontzettend lekkere muziek gedraaid. En er waren ook uh, wat. Uh, wat Duitse gasten, nou daar hebben we uiteraard uh, Pieter Maffa voor gedraaid. Pieter ja. Maffa moet ik zeggen natuurlijk. We hadden een hele zaak meezingen. Want niemand vond er iets aan, maar we hadden allemaal meezingen. Ja. ja, dat heb je wel. Ja. Ja, dat was leuk om te doen. En uh, uh, nogmaals, uh, we gaan het verder mee. We hebben ook uh, op het einde vanavond, precies uh, is Frank, uh, wat, wat clips gaan draaien via de schermen in uh, Laura en Hardy. Met de muziek erbij. En uh, we begonnen met... Uh, om de beelden, de, de, de, de, de documenteren van Woodstock te draaien. Okay, ja, ja, ja. We hebben gewoon onze eigen muziek gedraaid uiteraard. Ja. En het was zo divers, dat hou je niet van mogelijk. Alles van vinyl, Joop? Of, uh, of van cd's? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, niet eens van cd's. Ik heb alles... Uh, ja, ik heb één... Laat ik zo zeggen, ik heb één externe te met 400.000 mp3's. Ja, ja. Nou ja, daar, uh, daar staat echt wel een beetje muziek bij die, uh, die op zo'n avond gedraaid kan worden. Ja, of, dat is best. Jouw dan geloof ik dat wel. Tot en met 75, en dan incidenteel nog wat, maar ja. veel. Ja. ja, nou, het was een geze ontzettend gezellige avond, leuke muziek, goede reacties gehad. En uh, ja, nogmaals, we gaan het nog een keer doen. Nou, leuk. En, uh, uh, ja, je hoort wel wanneer. Ja, leuk. Als ik vrij ben, kom ik. Ja, dolgraag. Dus ja, als ik vrij ben, kom ik. nu, kom natuurlijk. Ja, uitstekend. Dat gaan we absoluut doen. Weet je, wat ik ja, ja, ja. weet je wat ik tegenwoordig altijd doe? Ik heb tegenwoordig altijd, uh, één keer in de maand in Beverwijk, heb ik, uh, heb ik, de singles, heb ik het singeltjesfeest. Het Singlesfeest. Is het in de, de rouge? Nee, niet in de ja, In de andere kroeg. Maar uh, dat is heel leuk. Want uh, twee oude grammofoons, twee oude Technics, heel mooie dingen. Dezelfde zie je in de studio. En dan uh, drie bakken vol met singles. Ja. Allemaal oude troep. En dan mogen ze lekker uitzoeken, ze mag niet meenemen, maar ze worden wel gedraaid. Dat is ja, leuk hoor. Hartstikke leuk, net een knetterend haardvuurtje op de achtergrond natuurlijk. Tuurlijk! Zo is dat. Maar vertel, wat had je nog meer? Ja, en dan ben ik zondag bij Classic Concerts geweest. Eh, dat is weer wat anders natuurlijk, dat is de geheel de andere kant op. In Classic Concert van afgelopen zondag dat was het Kamerkoor Air One aanwezig. En ik moet je zeggen, ik heb ervan genoten. Het was geweldig. Een koor van twintig dames en heren. Uh, begeleid met uh, piano, harp, viool en cello. En uh, die draaide ja, gewoon lekker oude muziek. Er waren twee nummers bij. Het, uh, de, de, de 16e eeuw. En als je dan je ogen dicht uh, deed. en je, je luisterde goed. dan hoorde je gewoon een monnikenkoor. die ja. hele grote gangen van die uh, kloosters lopen en zingen. Ja. Geweldig. Het was geweldig. De acoustiek in die kerk is ook super. En, uh, ja, welke, had, welke, kerk is dat? welke kerk is dat? De, Potest, de Protestantse kerk, het kerkplein. Oh, die. En uh, ja, het was een, een groot concert. Uh, er was ook heel veel publiek, dat viel mij 100% bij. Ik had nog nooit van het koor gehoord. Ze schijnen toch wel bekend te zijn. Ze zingen al 20 jaar en ze waren nu voor het eerst hier. En normaal gesproken staat daar een dirigent uh, voor, die wij in Zandvoort heel goed kennen. Dat is Ajaf Dijk en dat is de, de dirigent van Stamfords Mannenkoor. Maar... Hij is een paar weken geleden ziek geworden, is nog steeds ziek... en hij heeft uh, zijn stand-in, Rachel Vroom, moeten benaderen om dit korte te kunnen leiden. Hij is er een jaar mee bezig geweest, zonder dat hij dan niet met, met die uitvoering erbij kon zijn. Ja, dat is wel heel triest van je. Ja, ja daar, daar kan je niks aan doen natuurlijk. Maar die Rachel Vroom is zelf een, een, een, een, een goede uh, dirigent... die uh, allerlei papieren gehaald heeft op uh, het uh, uh, Conservatorium... En uh, daar heeft ze ook piano gestudeerd en, en op een gegeven moment kwam ze met zang in aanraking, aan aanraking en toen is ze bij dat koor gaan zingen, onder andere. En uh, ja, en uh, van Dijk was natuurlijk ontzettend content ermee dat zij er was, want uh, bij eventuele invalbeurten kon zij dat overnemen. het uh, stak goed in elkaar, Een heel goed koor, daar hebben we echt van genoten. En nogmaals, veel mensen en er staat een onfatie uiteraard na afloop. Goed zo. Nou ja, dat is het, uh, hetgeen ik uh, beleefd heb dit afgelopen weekend. Het is niet veel, maar het is goed wakt, zo. Nou ja, dat is nog mooi ook. Ik bedoel, uh, de, liever weinig en kwaliteit dan veel en niet kwaliteit. En, ja, dat lijkt uh, mij ook, dat lijkt mij ook. Ja, ja nou, kwaliteit lever ik altijd. Dat ja, je... dat weet ik. Maar ik bedoel, qua evenementen, ik bedoel, oh, je wel. Ja, ja, ja. hey, je hebt er in ieder geval genoten. En dan gaat het. Ja, om. absoluut. Ja, ja, en weet je wat je ook voor elkaar hebt gekregen? Nou. Dolly zat een minuut stil. <laughs> Ik durf niks meer te zeggen. <laughs> het is allemaal fout. Sorry, ja. nee. heb jij het al over komende zaterdag gehad? Uh, nee. Uh, nee. Open enka journalen bellen. Nee, heb ik het nog niet over gehad. Dat nee. meen je niet. Dat ja, dat meen wel ik. Wel, dat, dat komt gewoon uh, woensdag of donderdag aan bod, denk ik. Ja, maar ik wil de mensen nu al van zware maken die hoed, is goed. Dan luister. Nou, nou maar. vertel nog even goud dan. Je, je hebt nog een halve komende minuut. Zaterdag. Komende zaterdag vanaf 4 uur het open en kan pellen bij Talassa. En er zijn nog inschrijvingsmogelijkheden. Inschrijven kost 5 euro en kijk niks. En alle gepelde kanalen worden door de keuken, door de keukenmedewerkers, verwerkt tot gratis hapjes. Zo lekker! Mm. Daar zijn wij bij! Lekker. Nou, ik niet, maar nou, ik heb aantal dingen te doen. Maar oké, okay. Dolly is ja. erbij. Als dus het gratis is, is dolly erbij. Gratis eten dan. Hè. En ze gaat, gaat die pellen. Nee. Denk, denk omdat dat de, de dikke elkaar stekt, hoor. Daar in die keuken van ja. de Ja, dat uh, komt wel goed. Ja. Hey, je hoopt succes nou. met uh, je herstelproces, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Dat gaat hem wel even duren, trouwens, hoor. Oh. Ja, is dat zo? Ben je daar uh, zo lang zoet mee? Zes weken gips, in ieder geval. Ah. En uh, zes weken hele intensieve fysiotherapie. Oh. Oh, Oké. Okay. Zo. Maar nou. daar ben ik ervan af. Daar ben ik klaar. Oké, hoop ik. Nou, okay. heel veel okay. sterkte dan ermee. Ja. Ja. En dan die uitzending verder jullie. Dank Gaan we je doen. wel. En bedankt voor je bijdrage. Okay. Tot okay. volgende week. Ja. Hoi hoi. Dag Jo. Ja. Dag. I'll let a train be my feet if it's too far to walk to you.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 sleep until I find you. I won't eat until I find you. Uh, Captain Beefheart and his royal band zo heet uh, het peentje en uh, de titel van het nummer was My Head is My Only House Unless It Rains oftewel mijn hoofd is mijn huis behalve het regent. Nou, pff, je kunt toch wat verzinnen tegenwoordig. Nietwaar? Ja. Uh, het is maandag, het is uh, nog iets voor half twee, maar we gaan toch luisteren naar het regio nieuws. Dat gaan we dus gewoon nu doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Een beschonken bestuurster is in de nacht van donderdag op vrijdag haar rijbewijs kwijtgeraakt. Ze reed met meer dan 110 km per uur en slingerend over de Leidse Vaartweg in Heemstede. De vrouw werd in Bennebroek aangehouden. Omdat de vrouw de snelheidslimiet met meer dan 50 km per uur overschreed is haar rijbewijs ingevorderd. Uit een blaastest op het politiebureau bleek bovendien... dat de vrouw drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed had. De vrouw zal zich voor de rechter moeten verantwoorden... voor het te hard rijden en onder, in onder invloed rijden. Deze week krijgen alle ondernemers in Zandvoort een uitnodiging... om mee te doen aan een onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening... Zandvoort vindt het belangrijk om een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn... en daarom wil de gemeente graag weten hoe ondernemers de dienstverlening waarderen... en of zij mogelijkheden zien tot verbetering. Het onderzoek meet het ondernemersklimaat aan de hand van vier pijlers. Namelijk uh, de dienstverlening van de gemeente aan de ondernemers... dan het imago van de gemeente, het communicatie en beleid van de gemeente en de beleving van de gemeentelijke lasten. De afgelopen weken kon iedereen in Zandvoort kandidaten aanmelden... voor de verkiezing van onderneming van het jaar 2018. Ruim 500 mensen namen de moeite om gezamenlijk... ongeveer 45 verschillende bedrijven in te dienen. Hieruit heeft de organisatie een shortlist gemaakt... waar uiteindelijk 9 kandidaten verdeeld over drie categorieën, uit zijn voortgekomen. En de genomineerden zijn als volgt. De categorie Horeca, De Drie Aapjes, Philoxenia en Het Wapen van Zandvoort. Dan in de categorie Retail, Air Force, Tutti Frutti en Vafessem. En tenslotte in de categorie Overige zijn de genomineerden... The Academy, Autobedrijf Zandvoort en Spider-Rent. De komende weken kan er op verschillende manieren gestemd worden... via het stembriefje in de Zandvoortse Courant... of via de Zandvoort-app. Per categorie wordt degene met de meeste stemmen winnaar van de categorie. Wie de overall-winnaar wordt, wordt mede bepaald door een vakjury... bestaande uit gerenommeerde ondernemers uit Zandvoort. De stemverdeling en de jurywaardering wegen bijna mee wie van de drie categorie-winnaars uiteindelijk de fraaie wisseltrofee... het Haringmeisje een jaar lang in het bezit gaat krijgen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het ondernemersgala... dat op donderdag 15 november aanstaande... opnieuw in Strandpaviljoen de haven van Zandvoort georganiseerd zal worden. Deze galaavond wordt in opdracht van de gemeente georganiseerd... en is voor alle ondernemers gratis te bezoeken...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 Tja, na wat nachtelijke regen wordt het op deze maandag overal in de regio weer droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind waait uit het noorden en is matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan het ook even opklaren. Het blijft droog en er waait een stevige west- tot noordwestenwind. Over land is de wind vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar ongeveer 15 graden. Dat zover dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. van de Sidekick. Jawel. We nemen steeds meer het programma over, hè. Die Sidekicks. Vijf minuten en liedjes. En noem het allemaal drie in één. Nou, het is niet te geloven. Straks heb ik niks meer te vertellen. Ik kan wel blijven. Ik kan wel blijven. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, wat was dit? Uh, uh, uh, uh, uh, weet ik niet meer. Strawberry Letters on 23. Oh. 23 van de, ik weet het niet, ik heb het al weggeklikt... omdat ik de volgende uur dus nu alweer klaar moest hebben staan. Niet te geloven. Ja. Oké, okay, nou, ga dan maar door. Nee, hè? Nee, nee ja. dat is zo. Oh, ga maar. Artiest in het licht. Ja. Wie krijgen we dan? George Young en Luther Dixon. Hold. Sometimes it takes grace Sometimes there are struggles Overcome at your own pace Sometimes it takes courage Sometimes it takes hope Sometimes the challenge is so real And it's asking me if I can call Sometimes it takes a great fall Sometimes it takes a great fall Share this space and time Vertel, vertel, vertel. Ik, ik vertel, ik vertel. Het eerste nummer wat, uh, wat ik draaide... dat was uh, Grateful van uh, George Young. En George Young is een uh, Australische popmuzikant en producer. En hij was geboren in Glasgow op 6 november 1945 of 1946. Ik zie het niet zo goed, want mijn leesbril is kwijt. 46. En overleden op deze datum 22 oktober dus in twee, op 2017... En uh, in het midden van de jaren 1960 was George Young samen met uh, Harry Venda... de oprichter van de groep The Easy Beats... waarmee die meerdere hits in Australië scoorde. En hun grootste succes, dat was Friday on My Mind... en die dateerde alweer uit 1966. En Hello How Are You, Hello How ja. Are You, ja, dat was, ook, en dat was ook een hit in Nederland, trouwens. Ja, en, en, ja. en nog een revival beleefd vanwege een reclame, hè? Oh ja? ja? Ja, een tijdje terug. Ik uh, dacht van CNA. Dat, uh, dat ja. Heller, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik vond hem eigenlijk wel uh, bijzonder genoeg... om te laten horen vandaag, hè, op zijn sterfdag, zeg maar. En hij, uh, ja, hij is niet ouder geworden dan 70 jaar. Uh, daarna, dat was niet uh, George Young. Dat was uh, Luther Dixon. En Luther Dixon die is geboren op 7 augustus 1931... En vandaag was ook zijn sterfdag. Hij is in 2009 overleden. En hij was een Amerikaanse songwriter en producer. En hij heeft voor onder meer heel bekende artiesten als Elvis Presley, The Beatles, BB King, The Jackson Five en The Platters liedjes geschreven. Dus vond ik eigenlijk ook wel dat hij vandaag even wat aandacht verdiende. Ja. Dus dat? Ja. Ja. Heeft hij liedjes voor de Beatles geschreven? Welk liedje? Uh, dat zou ik even uit moeten zoeken, want hij heeft een hele lab tekst. En om dat allemaal voor te lezen, <laughs> leek me te veel. Dus dat, dat zou ik ja, dat even... Ja, wil uh, ik zal wel eens even voor Please, please, please me. Wel, nee, dat nee, heeft nee, hij niet even. geschreven. Verder nam hij twee nummers op voor het debuutalbum Please, Please Me. Even kijken hoor. Nou, dat moet je heel even op mijn ja, gemak gaan nee, lezen. Hoor, ja. ja, ik ja. hoor het wel fijn. Ja, ja. Wij gewoon wel lekker vet. Tot van het, het weten. Nou, dan word ik benieuwd. Wat is dit nou weer? Staat er staat een filler te draaien. Dat doen er nog wel mee. Ik moet dit uit de Homesick heet dit. En dat is nieuw. Dit is de Marcus King dance. One more day. Watch the sunrise from the highway. You oughta not write another love song Mee. Ja, homesick ja. Is niet leuk hoor, als je dat hebt Dat is wel nieuw Het swingt lekker. Dat ook nog Het kleine plaatje is van uh, Tom O'Dell. Ja. Als hij komt tenminste. gewoon kom wel een hoop moest. Zou hij binnenkomen, denk je? Ja, daar is ja dat heb je hem. Ja, dat ja. denk je er is, ja. Ja. ja. Neem plaats, ga zitten. Ja, ga ja. zitten. Ja, ja. ja. We Kom, zingen. je doe je ja. ja. Kom op nou. Zingen. Ja. Ja. Doet hij nou allemaal? normaal? Ja, dat weet ik. ik Zou een beetje... Oh, wacht. Hé, hey. hé. Hey wanna speak what you know oh oh, oh, oh Oh You see her by chance Out on the street, you wanna hold her, and her. You can't find the right way to show Oh, oh Oh Oh See a tarp van uh, een nieuwe plaat van uh, Tom O'Dell. En... Ah, hij zegt, go tell her now. Nee, ik weet niet wat ik moet vertellen. Ja, ik kan één ding vertellen aan Dolly. Nou? Dat het tijd is. Haha, om te gaan. Ja, dat is niet eindige wat ik je kan vertellen. Het is tijd. ...volbracht voor vandaag onze zware taak. Zware taak om deze zware man dan. we hebben nou weer een paar uur de tijd om uit te rusten. Tenminste, als ik veilig thuis kom... ...en is er zijn geen vertragingen en dat soort rommel is allemaal. Ja, nou, ding is zeker. Jouw auto heeft geen vertraging. Nou, dat weet je niet. Nee. Als ik een lekker band heb, dan vertraagt het, hoor. Ja, ja. Maar ja daar gaan we, daar gaan ja. we niet vanuit. Daar gaan we niet vanuit. Vogelpoed op het raam. Ja, nou ja, dat kun je eraf velen. Ja, ben ik wel even mee bezig. Hé, hey, ik vond het weer gezellig met je. Toch en, wel? Uh, ja hoor, toch wel. Ondanks <lacht> alles. Ondanks alles. <lacht> En jij ook. morgen ja. weer? Morgen, nou ja, morgen weer. Morgen, ja, morgen, weer hè. morgen gaan we weer vrolijk verder. En we hebben morgen natuurlijk ook weer de vernieljaren. Dus het wordt weer een lekkere dinsdag. En woensdag met Ron. Nou, het wordt weer helemaal super gezellig. Ik zou zeggen, fijne week. En tot morgen. En jij. Uh, komt Ik ga donderdag weer. weer. Ja. ja. Oké. Okay. Tot gauw hier. Hoi hoi. Hoi. Dag dag.